Start. Hmm, het nieuwsgad... De aanpak van de griep twee jaar geleden heeft 340 miljoen euro gekost. Dat staat in een brief van minister Schippers. kwart van het bedrag ging naar vaccins en spuiten. Achteraf viel de griep erg mee. Er stierven 54 mensen aan de griep, van wie de meeste daarvoor al ernstige klachten hadden. De investering was toch onvermijdelijk, zegt Schippers. Wij laten ze onderzoeken of ze een volgende keer een lagere prijs kan bedingen. De Britse prins Philip is gisteravond geopereerd aan een verstopte kransslagader. Hij was eerder op de dag met hartklachten opgenomen in een ziekenhuis. Bij de operatie werd een stand ingebracht. De 90-jarige echtgenoot van koningin Elisabeth moet nog even in het ziekenhuis blijven ter observatie. In Houten heeft de politie de hele nacht onderzoek gedaan naar een schietpartij. Onbekenden schoten gisteravond twee mannen dood op de parkeerplaats bij het Van der Valk hotel langs de A27... De politie heeft het personeel en de gasten gehoord als getuigen. De politie heeft gisteravond bij Deventer haar handen vol gehad aan twee achtervolgingen. Een auto ging er vandoor bij een politiecontrole waarbij andere auto's werden geraakt. Later kwam er een tweede auto in het spel die de politie van de weg probeerde te drukken. Uiteindelijk werd één auto klemgereden en de bestuurder opgepakt. De andere auto reed zich vast in een hek, maar ondanks waarschuwingsschoten wisten de twee inzittenden te ontkomen. Een groep jonge Amerikaanse overvallers heeft de, de politie in Pittsburgh wel erg gemakkelijk gemaakt. Ze overwielen een supermarkt en zetten foto's van zichzelf met hun buit op Facebook. De jongens van 14, 17 en 18 jaar zijn te zien met gestolen bankbiljetten, snoep en sigaretten. De oma van een van de jongens zag de foto's op Facebook en alarmeerde de politie. Het weer, eerst nog een enkele bui, later droog met wat zon. Het wordt 7 of 8 graden. Eerste en tweede kerstdag veel bewolking, maar droog en een graad of 9. Dit was het. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U krijgt van mij een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. A7, afsluitdijk Groningen tussen Jouwen en Groningen. A20, hoek van Holland-Gouda tussen Spaanse polder en Knopend-Gouwen.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 Zandvoort Zandvoort heeft het, heeft het. En jij beleeft het Sneeuw, Sneeuw. Warmte. Warmte Kerst ZFM Dit is Kerst met ZFM Goedemorgen, Toebankleefd op de radio Welkom dat u bij het radio weer bent natuurlijk Yo Good morning Ja, precies, goedemorgen Vijf minuten over acht en de laatste uitzending voor uh, dit... jaar. Oh nee, volgende week hebben we ook nog een uitzending. Dat is namelijk oud, oud jaar dan. Dus de dag voordat het nieuwe jaar begint. Het jaar dat het allemaal gaat veranderen. Of uh, zal het dan misschien toch... Uh... Nee, nee, nee, nee, nee, nee, deze. Het wordt nog erger. Ja, dat het nog erger wordt. Hè? Het was al nou. erg. Oh, dat weet ik niet. Dat moeten we even afwachten. En de ster van de show komt net binnenlopen. Die zat nog in de... Bij de styling moest er haar nog doen en zo. Ze heb vandaag een mooie jurk aangedrukt, want ja, het is echt volop weer in de studio hier. En namelijk helemaal weer terug naar, uh, naar de oude tijd, met vanille op tafel en langspeelplaten achter mij en cd's aan de muur. Ken je ze nog? Ik zie het, ik zie het, maar er is geen koptelefoon. Geen koptelefoon? Oh, die kan ik even voor je regelen. Ja. Praat jij de tijd even vol halen? Loop ik even naar de auto. Nou, ik ga de tijd even vol praten. Want het is het versteeld buiten op straat, maar er zijn al mensen heel hard aan het rennen want die denken, oh god, straks is het brood op. Hebben jullie nog nooit hun afbakbolletjes gehoord? Ook wel zo makkelijk. Maar uh, ja, ik zit nog helemaal te hijgen, sorry. Ja, dat begrijp niet. Maar ja, ik vind het zo druk Want Ja, je moet natuurlijk inderdaad een kerstkoep aanmeten. Kan je ja? zien? Ja, het ziet er goed uit. Ja, hè, dankjewel. Dan ja. Ik heb een kerstbloese aan en we moeten de kerst... Kaas... Ben je... Wat ben ik? Ben je de fiets dan ben je met het paard? <laughs> ja, ja, je moest even het paard aanraken. Ik hoorde. Ja, ik ben lekker op de fiets. En maar uh, ja, het is gewoon druk vandaag. Iedereen heeft een heel druk programma. Ja. En dat doe ik gewoon keihard in mee. Ja, dat is wel. Dom, ja. hè? Oh. Oké, laten we het zo over meekomen, al die drukte en zo. Ik ben zo blij dat het allemaal weer afgelopen is. Want het is toch altijd weer... Jezus, wat is het toch altijd weer een aangenomen werk dit, hè? Een gedoe, is het. Oh, een gedoe, gedoe, gedoe. Zeg. Oh, ja. Het is wel genieten, maar het is ook wel een beetje afzien. Ja, Ik ben zo blij dat het straks allemaal weer over is. Hou eens op met het gezeur. Geniet er gewoon van. gedoe, zeg. Wat een gedoe, zeg. wat drama. Ja. Ja. Ja, wat is de mayonaise op? Nee, Zing maar is ne? zo zielig, dit. Het is echt. Ze was echt zo aangedaan deze mevrouw, weet ja. je nog? Oh. Ja, ik heb. Ik had. een. De... Dus mijn hele dag was verpest toen ik dat hoorde. Zit je poepel niet schoen? We zitten al in de schoen? Het is de tweede aflevering. Dit was de tweede aflevering oh, alweer. Ja. ja, ik heb er heel veel van die aflevering op. Wat Kim is Jong dat he? mooie televisie oh. gewoon. Ik vind het ook wel typerend. Denk van die Noord-Koreanen -Kore gaan helemaal door het lint janken. Omdat ze echt een ontzettend blazer doen. Omdat door die onderdrukker dood is. Omdat het onderdrukker ja. dood is. En dan kijk je daar in uh, Tsjechië, uh, Tje geloof ik, of Tsjechië, ja. waar die man dood is, die Havel, wel. Ja. Die heeft heel veel goede dingen gedaan. Geen traan wordt over hem, om hem gelaten. Ja, maar wat mij heel zo verbaast is dat inderdaad normaal gesproken in dat soort landen ja. worden emoties nooit getoond. En ook eens met Japan toen, met die tsunami en zo, van dat de mensen echt vrije, uh, ja. de goede sier en schijn op wilden houden. Ja. Maar als er iemand overlijdt, dan mag het wel ja dan pas wel maar niet als je alles weggespoeld is en je hele hebben en houden weg is ik vind het ook mensen wel... overleden zijn maar gewoon echt als de leider van het land ik vind ook, oh. vond het ook wel mooi hij is die trap ooit afgegaan dat is de laatste foto die van van hem genomen is van King Jong Il dat hij van die trap af gaat en iedereen staat nu bij die trap te huilen en ze gaan op die troltrap gaan en ze ook gaan ze op hun knieën ze over en allemaal uh, knuppels. Ja, knuffels daar natuurlijk. Oh, okay. Maar het ja. maf is wel, wij denken bij de dat het allemaal echt is, maar natuurlijk allemaal in scène gezet. Want wie dat filmt, dat zijn allemaal mensen gewoon die daar werken. Dat zijn geen journalisten en die worden niet oh, toegelaten. van het uh, zeg maar politbureau wat je vroeger in Rusland had. Ja, precies. ja, Ik weet niet hoe je het daar dan noemt, maar in ieder geval... Uh, Deze brengen, die brengen dit soort beelden naar buiten. Dus als er juichende mensen zijn, die worden gelijk neergeknald. Nee, ja? uh, nou, <laughs> dat wil ik niet zeggen, maar dat zou best wel eens kunnen. Ha! Ja. <laughs> Welkom bij het radioprogramma, tot en met tien uur. En nu Jantje Smit. En Jantje Smit. Oh, die hebben we nog niet gehad dit jaar. Nee. Ja, wat laat. schiet heenlijk weer. It Het, is het blijft een lolijke. lelijk. Nee, vrolijk plaatje. Ja, sorry, ik krijg mijn bek gewoon niet uit. Het doet natuurlijk denken aan dit. Maar het is toch even anders. Ik denk, ik ga toch eens naar zijn kaart rijden kijken of het echt zo is. Maar dit is het niet. Het heeft er iets weg van, maar het is toch net weer even anders. Het is goed ja, om dat te realiseren. Van die anderen wel leuker eigenlijk. En ik vond de serie ook erg leuk. Uh, moet er niet aan denken. Je. Deze vind je leuker eigenlijk. De serie eigenlijk. vond ik ook wel leuk. Ik, ik, ik heb er nog eens in aan zitten Sky. kijken. Dit is echt te drollig verwoorden hoor. Ja. Ik heb er een op YouTube zitten downloaden. Zitten kijken. Ik, denk, je, ik vond het wel grappig dat bijvoorbeeld Morg, van Morg en Mindy, ja. ook een paar afleveringen heeft meegespeeld in Happy Days. Oké. Okay. Of dat Maar Morg was toch eigenlijk die uh, Robin... Uh, ja, yeah, Robin Williams. William. Ja. Yeah. Niet, uh, niet te zijn. Mark calling us and ja. come in. Awesome. Hallo Mark, what have you done this week? Ja, volgens mij is hij ook een heel enthousiaste inspreker van tekenfilms en zo. Ja, natuurlijk. Dus die man is, uh, ik wil niet zeggen ADD, maar gewoon, uh, het is gewoon echt een hele verloge kerel. Die gewoon die, uh, die je voor dat ding altijd wel in. Dus hij is ook heel kritisch trouwens. Het was ook, uh, good morning America. Ja, ja, daar heb je ook altijd van die, van die beelden. Je denkt, oh dat was echt vooruitstrevende radio. Dan ja. ga je nog een keer naar luisteren. Dat je denkt, nou, ja. Dat had ook wel weer een beetje tegen. Maar goed, destijds was het wel vernieuwd natuurlijk. Dat is wel altijd zo. Goed, Tobak leeft op de radio. Ja. En uh, we hebben allerlei leuke wetens, wetenswaardigheden natuurlijk. Ja, we zijn enorm goed voorbereid nou. op deze kerstaflevering. Take we kunnen jullie al. het kerstverhaal natuurlijk gaan vertellen. Maar dat, ze de, nou ja, dat gaan we nou even niet doen. Want dat weten we toch allemaal wel. Er was ooit een kerstman en die woonde op de Noordpool. Ik ga even een kopje halen. <laughs> nee hoor, nee, maar heb je het erg het, het grootste nieuws gehoord? Nee. Het, is, het was eigenlijk uh, nieuws van de wereld draait door. Ja. En het is nu plotseling gewoon nieuws van Zandvoort geworden. Dat hek. Oh, dat hek. Ja, ja, ik heb het gelezen vanochtend. Ja. ja. Was ja. je niet uh, geschokt ineens, denk ik, ik. wel. Ik werd ja, ik verbaasd gewoon dat onze eigen burgemeester... Die haalt het gewoon uh, hier bij ons in de achtertuin. Bentveld. Daar wordt het geplaatst. Ja, nee. en om, het, schijnt... om, uh, het landgoed groot Bentveld. Ja. We hebben er vorige keer ook al iets over gezegd. Toen komt hij Job Studios vandaan. Met uh, Job Sme Smeets daarin. Ja. Die, uh, die probeerde de wereldrijd door. Te, hij probeerde te verdedigen. Dat het hek oh ja, een soort kunst was. Maar goed. Het is gewoon gimmick. Het is gewoon iets wat, wat vroeger ooit gemaakt is. En het was voor iets helemaal niet leuks. En hij dacht zelf. Ik houd het uit de context. En ik plaats het in een nieuwe context. Dan is het kunst Ja gemakkelijk. Ja. Nee maar kunst moet wel controversieel kunnen zijn Ja Ja kijk het is weer een discussie die ga ik me niet aanwagen. Nee Maar uh, ik was wel inderdaad dat ik denk gisteren stond in de krant Ik denk eigenlijk nou Dat is bij ons in, de, bij ons in onze gemeente Godsamme Dat, je, dat je daar apart. zijn handen daar het de branden Gewoon niet maaien. Dat vind ik echt uh, Ja blijkbaar. nee maar de, de, Hij wordt niet in één klap zomaar op de hoogte gesteld Dat dit er zo is Nee Maar misschien heeft hij het wel gehoord Toen het bij de wereldraad door was Van uh, weet je wel dat Ja dus ja, dat is wel een beetje spannend. Nou, Het schijnt allemaal mee te vallen, alleen buurtbewoners die gaan natuurlijk ook meteen op hun achterste poten staan. Heb je trouwens ook vol poten? Dat weet ik niet maar. Maar goed, die, uh, die zeggen van, ah, we zijn er helemaal niet mee eens, dit zogenaamde kunst. Nee, ik kan me ook wel voorstellen. En pas geleden dus was dat ik ja. nou eens in de, de Frozen Fountain in Amsterdam, daar heb je ook allemaal van dat soort uh, kunst en uh, design. Daar heb ik op een paar van die uh, stoelen van uh, deze Job uh, Smeets gezeten en die, ja, het is gewoon een gimmick, het is gewoon een, een, een stoel die normaal van hout is. En een beetje doet denken aan uh, wat iets, iets van West. In, uh, in, uh, nee, in Oostenrijk of in uh, Zwitserland. Uh, aan tafel staat je, bij de bier drinken. Heeft hij in plastic gemaakt? Oh. Ja. Ja, gimmick. Het is gewoon een gimmick wat hij maakt. Oké, okay. nou goed? wel apart. Ja. Maar ik heb ook nog een heel fijn kerstnieuws wat ik nu zie: er is een, een 15-jarige Indonesisch meisje. We raakten tijdens de tsunami in 2004 vermist. Ze dus is deze week pas terug, teruggekeerd naar haar geboorteplaats. Ja, oh ongelooflijk hè. De familie ja. van het meisje uit Oeyang Baro in de provincie West-Atje. Atje is wel bekend uit de Nederlandse geschiedenis. Had de hoop op het vinden van het kind jaar geleden natuurlijk opgegeven. Want het kind was acht toen haar, toen haar dorp dus, uh, overspoeld werd door die tsunami. En de moeder probeerde het kind te redden. Maar uh, ja, in de sterke stroom was het kwijt. Maar uh, na, de, na een jarenlange zoektocht constateerde de moeder dat haar telgde niemand was opgemerkt dood nog levend. En woensdag kreeg hij open bezoek van een kennis die hem vertelde over een zonderling meisje dat zwijgend in een koffiezaakje zat. En bezoekers die dachten dus dat, uh, dat het om een zwerfkind ging. Maar na navraag leerde hij dus dat het de vermiste dochter was. Wauw. Ja ongelooflijk. Ze werden opgetrommeld. Dus ze herkende hun dochter dus aan een litteken op haar wang dat ze een jaar voor de tsunami had opgelopen. Maar het kind is waarschijnlijk gewoon acht jaar in het geweest. Of zeven jaar. Nou, geweest. nou echt, dat vind ik wel, voor mij is dat wat overdreven. ja, nou, nou, ik kan me wel voorstellen dat uh, ben je ergens waar je niet bent en uh, waar je niemand kent en zo, yeah. dat je, je misschien dan helemaal in jezelf terugtrekt of zo. Ik hoop dat het meisje uh, toch, uh, als ze herenigd wordt met de familie, dat het weer een beetje goed gaat met haar. Ze heeft zeven jaar aan een koffiejob gezeten. Ja, dit is helemaal, uh, de hele brains are blown out. Het <lacht> <lacht> <lacht> is niet echt een plek om even bij te komen, volgens nee, mij. Nee, niet echt. Gaan nee. we die plaat houden op. Ik ben er weer uh, de kick vandaag, jij echt niet ik ben helemaal klaar dit jaar hoor. Ik heb, ik heb hem gehad, de kick en de Christmas song. For you. Even tijd om wakker te worden. Jawel! Theory of a dead man. Low life. het ritme van Zandvoort ook op tv. FM Text TV op kanaal 45. -M -M. Goedemorgen Zandvoort. Dit And now that you're far gone, I cast about. The ship is lost and found because I know you lie. The way is so unclear without enough to steer. Every place I go, I know you will follow me, and so I wait until the ship is lost and found because. No, geen normaal instrument in vorm Dit, uh, dit fragment Die is intermetsel Met Zela Sou en Tom Barman Dan wat wij het over Naast een hobby Hij zit ingezongen Ik vind het echt een uh, genig plaatje dit Ik vind het echt een grappig plaatje dit Dat heet uh, uh, Zana en Music for Life Het heeft ook weer iets te maken met het glazen huis in België Het is altijd leuk om daar even tussen te switchen Tussen het glazen huis in Nederland en in België En ik woon zelf in Alkmaar En hebben we ook nog een ja, ja, ik moet, ik ook, moet, maar. ja, ik moet er nu om lachen, maar... Ik fiets daar regelmatig voorbij en hebben ze ook een bouwkreet neergezet. Staan ze daar. En eentje daar alleen. Oh, er is gewoon helemaal niemand voor het raam. Er staat raam. helemaal niemand voor oh, het raam. dat is wel laar. Oh, en fijn. die doen dan gewoon echt al die dagen ook zonder eten en zo? Dat weet ik niet. Ik durf er ook niet naartoe te gaan, met ik ding van, dan sta ik daar ook bij... Sorry, ja, dat dus ben ik echt zo'n nul die zich ook daar niet mee wil van uh, jezelf. Want ik denk, nee, daar ga ik dan ook met de fiets omheen natuurlijk. Maar goed, ja, de inzet is goed en er zal vast ook wel wat geld vandaan komen. Wat uiteindelijk ook weer bij. Uh, ja, ik begreep dat het een grote hele goede ook in was. Die had 8000 euro Ja, kant, ik zo. had hem meer gelezen ook. In Santos hadden ze ook wat, uh, wat uh, acties opgestart. Ook wel, wel 1000 euro's opgeleverd. En vandaag moet het natuurlijk wel boven die, wat was het? 20 miljoen uitkomen? Nee, ze waren volgens mij 2 miljoen. 2 miljoen ze 2 miljoen. Ze moet er even op 3 komen natuurlijk. Wat is wel een wedstrijd. Want als we de wedstrijd met onszelf hebben, is toch weer goed geld gegeven. Hoewel het crisis is, is het toch wel mooi als er geld opgehaald wordt natuurlijk. Ja, dat is ook wat zeker. Dat je geld hebt gegeven, dat je je lekker gevoel hebt. Nou, hè. Ik kan lekker op de bank gaan liggen. Ik, ik heb, me, alles, ik heb gedaan, mijn, uh, alles gedaan. Ik heb we hebben de, alles gedaan. We hebben gewoon. de posterij gesteund met postzegels weer. Want ik heb toch alweer de kerstkaartjes gedaan. Ja, precies. Ja. En het goede doel gegeven. Oh, en uh, lief geweest, mensen hebben gewoon met ogen steken. Ook al wilden gedaan. ze niet naar de overkant. Nee. We ik wil dat niet. Nee, gaat. Wilde wil dat niet. Kom maar, kom maar. Je weet het niet meer. Hè. Ik wil dat niet. dat. En toch uiteindelijk uh, staat ze aan de overkant. En dan komt er iemand anders, die brengt het wel weer terug. Zo ja, de... Terwijl ze net denkt: nou, ik wil toch even in de etalage kijken. Ja, <laughs> ja precies. En kop dan kopen ze toch nog een paar sokken voor, uh, voor de kleinzoon of zo. Ja. Nou, de 2011 is bijna afgelopen natuurlijk. En uh, nou, wat is nou het hoogtepunt? Nou, vandaag een, een Hele groot artikel. Ik miste het ook al. Jan Smit. Het was echt Zijn een Jan trouwerij. Smit jaar. Ja. ja. Ik, uh, pas geleden kreeg ik zo'n blad in mijn handen op het werk. Uh, 100% NL. En toen was Jan Smit was gastredacteur. Weet je wel, dan je voor je uitgehoogd bij zo'n redactie om te zeggen... Van, ...nou, schuif jij aan en breng jij nou even belangrijke dingen onder het licht. Weet je, 100% NL besteedt aandacht aan het Hollandse product. Uh, Hollandse uh, dingen gewoon, de kaas en uh, weet ik veel wat, bollen. En, en vooral ook muziek. Ik heb even geteld, hij stond er 35 keer in met de foto. Zo, zo. Ja. Dat is dat. Ja, jaar ben je zelf gastredacteur. Je ja, zal... denkt nou, ik ben misschien wat aardig aan andere dingen. Nee, ik heb wel weer een foto voor mezelf. Maar, oh, ik jij ze in. zelf zitten tellen, die Ik heb hem zitten tellen. Ik heb je niks anders te doen in je leven? Nee. Oh, oké. Okay. Het was echt even een dood moment op mijn werk. Ja. Ik doe het al op mijn werk, natuurlijk niet thuis. Thuis heb ik belangrijke ja. dingen te doen. En toen heb ik even foto's van Jan Smit zitten tellen. Nou. Oké, okay. 35 in één blad. 35 in één blad. Ja. Is en dat heb je, daarbij heb je zelf voor gezorgd, ja. hè. Niet je fans, daar heb je zelf voor gezorgd. Ja. Gastredacteur. Ja, maar hij ja. Maakt, hij laat ons gewoon kennis. Maken met z'n echt met zijn ik. Ja. Zijn eigen ik en, hij, en dat is dan wel weer heel speciaal. Ik vond wat ik wel miste is een artikel over zijn bril. Met zijn bril? Met zijn bril. Ja. Goeie. Faf, favoriet. Nee, dat miste ik. Dat had wel in het pad gemogen van mij. Hoe is je gekomen tot die bril? Ik heb geen idee. Nee, Jolande kijkt naar graaf van. Ik weet totaal niet waar je het over hebt. Heeft hij een nieuwe wc-bril? Nee, <lacht> maar, maar heb je hem De niet bril gezien? Daar kan je niet omheen heb uh, mijn oma vroeger ook Als ik hoor dat hij op tv komt, dan snap ik gelijk weg Oh, dan, jij hebt het goed bekeken Interessant. Ik vind ja. hem zo ja, Ik, ik vind, moet zeggen, de uh, vakanties met hem De zomer voorbij en zo, ik vind dat vind ik wel leuk tv En ik vind ook zeker Nick en Simon in Amerika Ook oh, enig op op Nick en Simon Maar uh, voor de rest, uh, nee, nee Ja, precies, nou Waarom? Zijn er nog belangrijke dingen te, te Ja, melden? het kerstgevoel. Ik heb nu toch al een paar kerstgevoelens uh, uh, uh, gegoogeld. Ja. En uh, ik heb hier wel een heel mooi gedicht. Ik weet niet of ik dat. Uh, of, uh, of wil je eerst muziek? of uh, Nee, je je je je je toch niet? Nee, <coughs> ja, het kerstgevoel. Nou, vertel. De zon is verdwenen en de sneeuwvlokjes komen nu naar beneden. Nou, ik zie nog niks, maar oké. Okay. Deze kerst: een witte kerst, zoals in een droom. Een tientallen lichtjes in een wit besneeuwde boom. Sommige kinderen glijden van de heuvel met een slee. En de anderen doen liever met het sneeuwballengewicht mee. Kerst is de fijnste tijd van het jaar. Met z'n allen gezellig bij elkaar. Fijne kerst allemaal en een gelukkig nieuwjaar. En nu gelijk. CFM Femzond, Met kerstjaar, dat is altijd leuk. Ben je vrij? Het ben... moet toch even wat dingen doen? Komt, ja. Kom zo aan tafel. Ik kan nog wat klusjes en zo. Nee, je moet alleen maar kokorellen, blijkbaar. Hè? Oh, nee. Kokkerellen, wil dus gewoon kokkerellen. Ha? Goed, op heb ook een gericht laat het weten. Lock the doors, and barricade your windows, let your dogs outside. Why do I need to remind you I take your places that you think you never heard before? Why do I need to remind you to take your stupid What do I need? I'm Rustig man. Ja, dus niet zo hyperactief man. Dat is het dieptepunt van afgelopen jaar. Ja, dat... Nou, we... Nee, nee die, nee, die, nee, die man wie naam nooit meer genoemd mag worden. Dat, dat, is dat een... was het dieptepunt Precies, die ja. namen die we niet meer gaan ja. noemen. Nee, dat is waar. <laughs> ja, dat is ons voornemen namelijk nou, uh, die, om uh, die zelfmoordenaars, die zogenaamd zo uh, geil op aandacht, om die nee. de namen niet meer te noemen. En ook de foto's zeker niet meer te tonen. Maar goed, daar hebben wij niet meer te maken, want we zijn radio. Nou, maar ze strooien met kogels in plaats van met tranen. Ja. Maar ja, nou, we ja, willen het uh, niet meer weten, we noemen hun naam nooit meer. Nee, we, de berichten gaan we wel doen, maar de namen gaan we niet meer noemen. Uh, en ook geen zielenknijperij meer. Van ook. Maar, ik denk wel, zeker voor de nabestaanden van die mensen, want dat is natuurlijk wel zo. Ja, dat is iets anders. Uh, luister, ik heb hier een artikel, het heet een luisterend oor tijdens de kerst. Ja? En uit de gespreksonderwerpen blijkt dat in december, eenzaamheid voor veel mensen vooral dan erg moeilijk is. En bij sensor in Haarlem ja? kunnen mensen ook even praten over hun zorgen, hun eenzaamheid, hun verdriet, of om terug te kijken op het bijna voorbije jaar, de goed opgeleide vrijwilligers van de Sensor zijn 24 uur per dag en nacht aanwezig voor iedereen die een steuntje in de rug nodig heeft. En ze zijn bereikbaar via 023-547-1471. Dat is 547-1471. Dus, 547 1471. dus nou, ik, volgens mij ga ik ze vannacht even gezellig bellen. Okay. Mijn uh, vriend van mij heeft erbij gewerkt. Bij ja? ja? Ja. Het is, het is dus echt die aparte... Een oor wat is sensueel is, een sensueel oor. Het is dus geen heiglijn. Ah, dat, zelf, dat verhaal heb ik nooit van hem gehoord hoor. Nee, maar ik denk, ik, wel, denk ik. Wel, ik denk best wel, als je je gewoon echt rot voelt en je wilt er niemand mee storen, dan is het misschien best wel heel fijn om in zo'n kerstnacht, je doet een kaasje aan, je pakt een glaasje gluurwijn en je denkt, god wat voel ik me kut, ik wil met iemand spreken. <laughs> nou dan ga je gewoon even bellen. Ik mag Heerlijk. er niet te veel over vertellen, maar hij heeft toch hele rare status aan de telefoon gehad hoor. Je ging er nou toch echt niet over dat ze deze hadden. Oh, en, en nee, dan mag je niet ging... ophangen, hè? Nee, je moet echt. Heel... Nee. En dan en zeggen echt... ze wat heb je aan? Nou, je moet echt afbaken. Hè? Je moet niet zeggen van nou, uh, wacht even, ik trek, want je, je kan s'nachts ook gebeld worden, word je uit bed vandaan gebeld. Nou, ik trek mijn ochtendjas aan. Ik zet even thee. We gaan er eens even goed voor zitten. Nee, je moet echt af, afgeven: van zo lang gaan we over iets praten en dan moet het klaar zijn. Oh, je moet, als, je je moet dus, echt afkappen. Ja, je moet ze ook, ja, ook echt afkappen. Je en moet als als je gewoon dan weer dan op een leven. de ja, dan nou moet je zorgen even dat dat mee afloop En meeste afgelopen is. En nu gaan we gewoon weer stoppen. Ik geef u nu een virtueel zakdoekje. Ja. En nou even debuitraaitjes. De, Kijk, de, dezelfde mensen die denken van, als, je, als je bij Jellinek werkt of bij andere hulpverlening... ...dat je maar eindeloos moet blijven steunen. Geef het maak je inventarisatie. Zeg maar, nou oké, okay, u je stoppen met mijn drank? Wat is uw motivatie? Nou, ja, ik kan echt niet zo lang. Mijn vrouw zegt dat ik moet stoppen. Uw vrouw zegt dat u moet stoppen. Nou, dat zeg ik, ik nu je, ook. Dan weet je wat, wat we dan doen? Gaat u zelf eens even goed over nadenken. En als u denkt van ik wil zelf ook stoppen, maken we weer eens een nieuwe afspraak. En nu gaan wij, ga ik jou nu stoppen, want we gaan nog door met het Zandvoort Nieuws. Je hebt helemaal gelijk. Nieuws uit Zandvoort. Ja, gelijk, ik verdijd er helemaal voor in. Ook uh, tijdens een uh, surveillance zien politiemensen in de nacht van donderdag op uh, vrijdag... een auto het bruggetje oversteken van vijf huizen naar Harlem. Oh. Jeetje, wat een spannend moment. De agenten hebben daar auto aan de kant gezet en een bestuurder bekeurd voor het rijden over een fietspad. Want het is namelijk een fietspad, dat bruggetje, je mag helemaal geen auto overheen. Idioot. Oh, okay. En toen hebben ze namelijk een kofferbak onderzocht. Met een lampje, je ziet het wel, het is een heel klein lampje. het kleinste lampje, want ze hadden namelijk het bureau. Want dat zie je namelijk in een crime investigation team ook altijd. Neem ze het kleinste lampje mee. Je kan ook gewoon het licht gaan doen, maar met een klein lampje is het veel leuker En toen vonden ze namelijk in de kofferbak, jawel, allemaal inbrekerswerktuigen. Oh! Wat is dat? Een breekijzer. Ja. En een uh, grote schaar. En uh, pepperspray, uh, vergiftigde gehaktballetjes. Ja, zo. <laughs> ja, voor de. Jij zijn allemaal voor nodig? De hond. Ja, je moet wel overal op voorbereiden. Ja, vooral zijn. die gehaktballetjes uh, uh, voor de hond die zijn okay, heel belangrijk. Okay. Nou, heb jij nog wat landen berichten? Ja, ondanks natte zomer kijk ik weer terug op een geslaagd evenementenjaar. De jaarlijkse evaluatie van de Zandvoortse evenementen, georganiseerd door de gemeente, is goed bezocht. Ondanks dat tien muziekfestivals maar liefst in het water zijn gevallen, werd toch wel geconcludeerd dat 2011 een goed evenementenjaar is geweest. Een geweldige groep organisatoren heeft zich 100% ingezet om Zandvoort op de kaart te zetten. En de directeur van de uh, circuitpark Sanford meldt dus ook dat uh, alle samenwerking en alles goed uh, verlopen is. En met de verruiming van de geluidsdagen staan voor 2012 grote en interessante races op de agenda. En met in september een nationaal oldtimer festival. En voor de nieuwjaarsduik had Marcel Meijer voor uh, Niek Meijer een verrassing. Er was een badkoets. Kennelijk had de burgemeester het aangegeven om met een badkoets nogmaals op 1 januari de zee in te gaan. Mm. En de afspraak is inmiddels gemaakt. Oh leuk. Dus nou, ik ben heel erg benieuwd. Ja, Zo'n ouderwetse is badkoets is natuurlijk wel geweldig. Ja, dat is geinig. Tot zover het nieuws voor. Nou, ja, tot zover. Toen straks meer. Dat is zeker meer. Ja. Straks straks dan komt nog de Jalandekeuze. Dat is het tweede geweldig het de Radiobrug. Gaan we dan zeggen The favorite for me, Zee Griff, Ashes and Diamonds. The odor of love moves me to tears. What a dance that's led me in the steps of our years. sounds like crystals that dissolve and then they crystallize again. Words without thinking, the morning after ends. Ashes and diamonds, ashes and diamonds. Your ashes and daybreak, a diamond. Kitter in plaatjes dit ook, hè? Ja, je wordt echt. Je eh, wordt wel geraakt. Echt hey, Je word ik door. Emoties over overmand. Ja, ja, ik kan me helemaal laten gaan op zo'n dag als je dit thuis. Ja, ik heb dan een telefoonnummer dat je kan bellen. Ja, sensor. Sensor. Sensor. Ja. En dan gaan we daar even naartoe bellen om te kijken. Ik zal het nog één keer geven dan. Ja? 023 5471. Ja 471. Kom wat er mooi nummer. Je kan niks meer. nog in hangen, ik weet het. Eh uh, blijft op de radio en uh, straks nog meer weerswaargedigheid. Nou, wel doen we het meteen. Ja. Goedemorgen. morning. Steek van wal. Ja, wat denk je dan nou, goedemorgen? Het blijkt dus dat wie aan de linkerkant van een tweepersoonsbed slaapt is gelukkiger dan degene die rechts slaapt. Dat blijkt uit onderzoek van de hotelketen onder 3000 Britten. En de Daily Mail heeft dit al helemaal onderzocht. Linksslapers zouden positiever in het leven staan en kunnen beter omgaan met een stressvolle werkdag. En de helft weigert dus gewoon van de mensen van kant te wisselen. En meer dan een kwart van de mensen die links slaapt zit het leven in het algemeen positief in. Tegenover maar 18% van de en meer dan de helft van de linksslapers weigert dan ook te winselen van de kant met hun partner. Nou ja, wat is dat dan voor Een twee derde van de linksslapers reageert rustiger in een crisissituatie dan een partner. Ook hebben ze meer zelfvertrouwen. En daardoor maken ze meer kans. Ja, schrik niet op een vaste baan. Ja, het klopt ook. Ik slaap namelijk links. Ja maar, ja, maar kijk, hier staat ook aan de rechterkant slapen heeft zijn voordelen. Want, voordelen, want rechtsslapers verdienen namelijk wel meer. Dus ja, nou is de... Dat maakt het wel weer gelijk heel anders. Ik zie je nou gelijk verschrikkelijk kijken. Ik zit er na te Verdiend denken van ervoor... ik. Wat, wat, ja, klopt. Nee, nee, zij verdient meer dan ik. Ja, dus klopt. dat klopt. Zij heeft meer stress. Dat is ook logisch. Als je meer geld verdient, moet je ook meer stress hebben, denk ik. Want ik heb helemaal geen stress, in me. Echt, ik maak me niet zo erg druk om dat soort dingen allemaal. En uh, ja, nee, links. Ik heb ook wel eens voorgesteld om te wisselen van kant. Maar dat, dat wilde zij niet. Ja, ik was ook, wilde wel wisselen. Dat is ook zo dat als mannen links sliepen, als ze zich een ombuigen aan een vrouw, dat die vrouw onder zijn rechterhand zit. Hey. Hey. Ja, dat, heb ik laatst, dat is wel vervelend. Ik ben met mijn linkerhand wel wat, wat, wat Beter dan met je video. Ja, moet je beter naar slapen. Geworden. Slaap, geworden. Be, geworden. <laughs> ik was het ook met, uh, met rechts beter, maar ik ben met links beter geworden. Ja, maar hoe kan het nou dat je je, je linkerhand dan gebruikt als Om? je rechts slaapt? Oh, link nee, slaapt. links slaapt. Dan gebruik je toch je linkerhand... Ja, maar het is inderdaad het links slaap, is dat nou voor de kijkers of is het voor de mensen die uh, erin liggen? Nou, ja, gewoon als je erin ligt natuurlijk. Oh ja, oh, ik ook heb, heb jij kijkers links. thuis dan? Heb jij kijkers? Zeg maar als je in bed ligt, ja, dan liggen. ik ligt heb een het... webcam, dan kunnen mensen kijken hoe ik oh. slaap. Ik zit er te kijken, dat heb ik niet. Nee, dan is het verwarrend voor jou, ik kan me voorstellen. Dus, ik, ik... Nee, maar dan slaap ik dus ook li uh, links. Als ja. ik lig, dan lig ja. ik in de linkerkant. Oh, oh. maar oh. ik verdien wel meer dan uh, mijn partner. Moet je wel eens rechts wakker dan? Nee, nee. nee. En je verdient wel meer dan, dan mijn partner. Ja, want die heb partner. ik niet. Nee, dat is ook ja, wel weer. Maar ik mooi. zit ook zo van help, mijn man is klusser. denk, kan ik me ook opgeven? Want ik zeg dan, ik heb geen man, dus uh, ik heb wel een probleem. Ja, ik kan me voorstellen. Kan dat dan? Ja, uh, ja vast wel. Wacht, ik ga je even stofzuigen. Als we het toch over klus hebben. Dan even stofzuigen, want daar schijn je gelu heel gelukkig. Heel gelukkig voor me. Dit is een heel oude stofzuiger. Dus hele grote beetje. Waar je op zitten gewoon. Zo'n dus grote barkeruk. Zo'n boot dit. Ja. Heerlijk stofzaag. Ik vind het echt een leuke bezigheid gewoon. De afgelopen week kwam dat de dienst dat mensen heel gelukkig van worden van zijn. Echt waar? Ja. Oh. Nou, ik kan me iets voorstellen. Ik heb dat ook. underpants He plays the clarinet every night Trying hard to figure it out In the flat above They are making love I guess he'll have a beautiful son Practicing as much as they're done There's the Cosby Show, and the theater is screaming at Bill. Clarice Mad and Ruby is ill. There's a cat out there, running everywhere, chasing all the girls in the park. I wish that I could see in the dark. ik heb zoveel vind ik dit paper van I'm from Barcelona dat is een band die had ooit een hit met uh, Weer van Barcelona. Het is een hele groep en ze komen niet uit Barcelona. Het is wel eens het melige hiervan. Maar ja, goed. Het leuk. Ze hebben de afgelopen jaar hebben ze geen cd uitgebracht geloof ik. Ik zal weer eens even googlen op deze band. Want het is net zo'n vrolijk bandje vind de namelijk als uh, Edward Sharp en de Madnetics Zero's. Dat echt zo mega groot is geworden de afgelopen twee jaar. En dat allemaal omdat wij hem twee en een half jaar geleden voor het eerst draaien. Nee, zonder gekheid. Dat weet ik niet. Dat het ons niet mag. Goed. Toe bakken heeft het Het is alweer kwart voor negen. Het is een beetje een grijsachtige dag. En en we proberen altijd dingen een beetje op te leuken door uh, ergens over te praten bijvoorbeeld. En door de kaarsjes voor We hebben natuurlijk de kaarsjes. Al een heel gezellige ja. studio nou. Wij zijn degene die het nog een beetje opleuk. Want ik moet eerlijk zeggen, vroeger hadden wij onze Lenna, die is. Uh, oh ja, vrouw stuurt. Ja, en die, die maakt het altijd erg gezellig hier. Ik moet en, zeggen, uh, ik, ik ben ja. zelf ook niet zo'n typo. Nee, want jij hebt geen kaarsjes meegenomen. Ik heb nog een kerstmuts bij me. Ik ja. kom er dan pas achter dat ik denk van oh ja, de studio als die is niet versierd. Nee. En als je versierd is, dan vind ik, neem ik het aan zo van. Oh ja, is verzuurd. Ik ben, ben zo'n man, weet je ja. ja, maar ik ben wel bereid om mijn hier uh, te laten staan, dan mogen de anderen hem vanmiddag opmaken. Ik uitblazen. Ja, ja, ja, anders zijn ze wel zelf al uit. Ik, ben echt, ik, ja, ik heb thuis ook zo'n... Nou ja, de meeste vrouwen houden wel van kaas, weet je. Dan ga je naar zo'n markt en dan sta je echt zeker tien minuten tot een kwartier. En hebben staat ze kaas uit te zoeken. Oh nee, ze zijn ook leuk, hè? Oh, die, hoe zullen ja, ze gemaakt maken? Tien minuten zijn? tot een kwartier is wel zwaar overdreven, ben ik bang. Nou, ik zie echt... Ik, ik, maar het voelt in jou, in jouw beleving oh, is het zo lang. Langer zelfs. Maar dat gewoon. hebben wij nu altijd in die, uh, die uh, elektro-speciaalzaken. Dat die mannen dan voor die technische boren en zo... Ja. Uh, ja, die staan daar dan altijd het van... Wel is dat het bij ons een beetje omgedraaid is. Want mijn vrouw heeft helemaal niks met kaas. Ik heb zelfs iets meer met kaas dan zij. Maar zij heeft er zoiets van. We nou hebben tijdens het eten kaas aangehad. En dan geef het. Te... Doe ze nu maar weer uit. Ik zeg. Nou, je kan ze ook gewoon aanlaten. Nee, doe ze maar weer uit. We gaan ja, maar die ik, kaas. Nee, maar ik denk ook dat het is hem vanwege de kinderen. Ja, de kinderen dan die dan vinden dat toch dan en dan kan je er niet naar kijken en zo. En dan heb je altijd van, nou doe ze maar even uit. Ja, dus het is uh, gevaarlijk zitten ze in te prikken zo. Ja, dan gaan en, ze en, kijken van, goh wat leuk. En wat gebeurt er nou als ik een papiertje tegenaan hou? Oh, weet oh, je wel. Oh, dan oh, oh, je ik Maar goed, op markt heb ik dus geen last van dat ze elkaar uitzoeken. Dat vind ik wel een positief puntje. Nee, ja. dus, misschien lekkere nou, kaasjes. Even belangrijk nieuws uh. natuurlijk uh, over ex-Holigan Wesley van W. Die woensdag AZ-keeper Bond schopte. En je vanuit horen dat hij met kerst achter de tralies uh, moet doorbrengen. En wordt voorgeleid bij de rechtercommissaris. En die, uh, die heeft een verlenging uh, ingesteld. Hij moet langer achter het tralies blijven. Hij, het schijnt. Ze hebben de beelden bekeken. Dat hij zich toch wel heel apart gedraagt. Hij had een halve fles whisky op of zoiets. Of iets in cognac had hij op? Ja, cognac. Whisky. Nee, cognac. Cognac. Dat zou wel goedkoper zijn. En hij is verstandelijk geïnteresseerd. Hoe kan dat? dat die cognac uh, heeft dan. Ja, dat, dat is verstandig, gehandicapt hebben we vaak ja, niet zoveel geld hoor Hij liet alleen hoor. zijn paspoort zien ja? En daar stond gewoon zijn leven, het was goed Maar misschien moet je in het paspoort dan tegenwoordig ook zeggen van Geestelijk gehandicapt en zo, van, Of hij mag geen alcohol, misschien is dat handig Gewoon nog een hele grote g over het paspoort heen. Hey, dat klinkt bekend Was dat vroeger niet eens met een, uh, met een j ook in een paspoort? Oh, ja. Met zo'n ster. Zo? Ja, zo ster Ja, met zo'n ster Misschien maar... is het wel handig inderdaad om in paspoorten die moet je dan soms laten zien van dat je oud uh, genoeg bent om te drinken. Als jij gewoon niet mag drinken, misschien kunnen we dan uh, daar iets mee doen. Ik, ik bestel zelf voor om de hekken nog groter te maken voor voetbal. En dat ze voetbal spelen in een kooi. Helemaal afgesloten. <lacht> en dat elke voetbalsporter die aankomt, dat die ook ze laat foliëren. Dat die cameraatjes bij zich draagt. En zijn hartmeten wordt ook gescreend. Ge ge ja, maar in een kooi. Gescreend. En dan kunnen ze er niet uit. We ze kunnen er niet in. kunnen er ook niet uit. En dan gaan we van die gekken gaan dan van die bommetjes erin gooien, weet je wel. Glas, we maken hem van glas. Met aan de bovenkant maken we een paar luchtgaten. Ja, dat is, ja, dat is misschien wel handig. Ja, want ja, voetbal moet wel door blijven gaan. Want het is echt heel belangrijk. Voetbal het is gewoon echt, ik zie ook wel, vroeger vond ik het echt het, het rioolputje waar alles uh, alleen naar naartoe trekt. Maar uh, nee, het is echt heel belangrijk. Voetbal gewoon echt, we kunnen niet leven zonder voetbal. Het is gewoon, daar moet alles aan gedaan worden om te zorgen dat voetbal doorgaat. Ja, maar het gaat er ook om dat er een soort arena is en dat mensen kunnen schreeuwen en zo. Ja. Dus ja, voetbal is oorlog en dat helpt het best. Zuster, hij doet ja. het weer. Maar ja. ik moet zeggen over voetbal, de, in Twente hebben ze een, een record sjaal gebreid van de, van de Twente voetbaldingen. Kijk, dan heb je al zoiets. Ja, dat is ja, de langste sjaal ooit gebreid en hij hangt nu om de toren van de... Museum Twente Wellen in Enschede. Ja. En hoe zich constateerde de notaris dus dat het breiwerk 571 meter lang is. Ja, hoe gestoord ben je om zo lang uh, das te breien? 316 meter langer dan het vorige record. Dus die was nog maar 255 uh, uh, meter. Hoeveel mensen hebben eraan gewerkt? Is dat erbij? Uh, dus uit, nee, geen idee nee, Maar uit het hele land hebben breiliefhebbers bijgedragen En in het breicafé hebben ze het gewoon aan elkaar geknoopt. Ja, nou, ik vind zo het wel een dit, beetje... dit vind ik slap Maar ja, er zijn dus abzeilers En die hebben dus Sjaal Woensdag om de toren heen uh, gedaan En dan hoop ik ook wel dat die gebruikt wordt Om echt even lekker af te zeilen Dat lijkt mij een hele grote uitdaging maar het is wel lang, 571 meter, jemig dit is echt dan zeg, als ieder, Dat zou wel mooi zijn als er dan één iemand zich eraan waagt om langs die sjaal af te dalen. Dan ja. nou kan je zien dus dat ze met z'n allen nog steeds sterk staan in deze maatschappij. Dat we nog steeds op elkaar vertrouwen. Wat mooi gezegd. Ja. Oh. Door zo'n door zo gebreide ja. sjaal. En ik vind ook wel van... dat ze dus dat, dat breiwerk uh, moeten doneren aan een, uh, aan een arm land. En dat ze daar dan dus weer dekens van kunnen knopen en al die dingen meer. Ach man, dat gaat er de hele wereld over gewoon. Ja, Ach, precies. En als, ik... als we het losmaken, dan kunnen we doorgaan naar uh, André. Dan kan hij niet om de aarde inwikkelen. André. Oh, wacht, André. Kuipers. Ja! Oh, ja, natuurlijk. Oh, ja, in de ruimte zit hij gewoon natuurlijk. Ja, daar ah! zit hij nu. André, We kun je. Nee. Can you hear us, André? Where hij are zit niet you? op de maan. <laughs> nee, ik vond het wel grappig. Straks daarmee meer want ik vond het echt zo'n mooi mooie televisie met het uh, meisje. We're Come to lose my fear of heights But I've got plans for life I don't think they will understand Or time has come count of ten. I'm coming home, but I don't know when. I've been feelers ever since I left. Don't wait for me. Don't wait for me. Wat blijft u hier. Op de radio CFM 24 uur per dag. 7 dagen in de week. We hadden het over de ruimte namelijk. En uh, André Kuipers zit ook in de ruimte. En hij is momenteel gekoppeld. Hij was al met drie mannen. En nu is hij gekoppeld. Nog drie oh, andere mannen. Oh. Zes hele woest aantrekkelijke mannen. In een cabine. Ja, maar zonder... Nou. Uh, Wat? Zonder uh, vrouwen. Zon oh ja, nee. Of, of, of moet je gay zijn om mee te mogen? Ja, dat is een best... ah! Ik liet het dit horen. En toen zei Jolande, ja, dat ben ik, ben ik ook. Ik ben ook... God damn, moe! Nee, ja. hij is on the moon! Oh, ik dacht dat het van de uh, Rudolf, uh, Rudolf was. Van God, dat is een mooie, hè? Een nee. is een, uh, zo ja, een... precies, dat is een Randy. Ja. Nee, ja. Dit is, het gaat uh, over dat hij namelijk op de maan is. Maar ze zijn niet op de maan natuurlijk. Ze zijn momenteel gekoppeld. Ik geloof dat hij nu ook de, de ene de, de, de raket uitzet En nu zijn ze op het Space Station. En nu gaan ze allerlei oefeningen doen. Het grappige is, ze gaan echt de meest drollige oefeningen doen in de ruimte. Maar het, het, het, de hele reis aan toe is natuurlijk zo ontzettende. Heftigheid, ik heb het op YouTube even terug zitten kijken. Die, ja? die hele belevenis, ja, het is wel iets apart. Zie je dat ze plat gedrukt worden door zoveel gefors en zo? Nee, dat, dat valt wel mee, dat had oh. ik ook meer verwacht. Want ja. die handen bleven ook allemaal een beetje zo zweven toen ze de lucht in gingen. Ik denk, nou die zijn allemaal zo te trillen, weet je wel. Ja. Maar nee, dat viel allemaal wel mee. Ja, okay. En uh, ja, het zag er heel gestijld uit, allemaal. Ik denk, ja. Gaaf. En het mooiste was natuurlijk gisteren dat uh, uiteindelijk, uh, hoe noem je dat, uh, dan hebben ze contact met een gezin en dan, uh, al die uh, Russen die gaan ook heel, heel serieus met elkaar om en heel gewoon afgemeten. En dan is er een Nederlander die zijn gezin meegenomen heeft, die gaat dan, uh, gaat een, een van die dochters gaat nog een liedje zingen. Het ah, ja. ah, ja, was ik zit niet, Amalia, niet Amalia. Ik zet maar... net te lezen. Weet je hoe ze heet? Uh, ja, Sterren. Ik vind het nog wel apart en ben jij astronaut en je, je dochter heet Sterren. Ja. Ja. ja. Ja precies, nou, ik vind het leuk bedacht. Ja. En het geinig is wel, dan vraag je wel af waarvoor ze nou nog dit, dit liedje zong. Dat, dat je denkt van... Trippel, trappel, trippel, trappel. Nee, je ja. zong Sigins Komt de Stoomot. Je, je moet wel helemaal... Uh... Ja oké, okay, dat is waar. Ja, ja, kan. Ja. Maar het was iets, iets van Sinterklaas een ik denk, Waarvoor zingt ze maar dat nou? nog? Maar het vind ik dan wel. Maar ze gelooft nog steeds in hem. En ja, ja. Sinterklaas, hij is bijna niet thuis. Ja, het is niet ja, ze is drie. Maar ze gelooft natuurlijk nog in Sinterklaas. En ja, die, die, die, die vader is bijna ook nooit thuis. Dus de, is die vader er wel? Die is het is bijna niet te geloven ja. dat andere Kuipers bestaat. Hij is al twee keer in de ruimte geweest. Dus hij is net een soort Sinterklaas. Maar ze gelooft in Sinterklaas. En ze denkt dat haar vader God is. Want die zit in de hemel. Nou, zoiets is het, denk ik, ja. <laughs> ja, geweldig. Dat moet dat... wel, gewoon. Maar ik vind het wel mooi dat zij dat liedje zong. En dat ze werd halverwege... ...onderbroken door applaus voor alle aanwezigen in Moskou... ...en toen zong ze gewoon stug door... ...dat de hele eerste compleet van de vader oh, uit was. nee, dit wordt nou, al... Dit, dit wordt een nee. nieuwe uh, ja, VIP. Ja, precies. Nee, niet de niet gewoon een nieuwe VIP gewoon. nieuwe VIP uh, Ja, gewoon voice, een uh, very uh, important, important uh, person dat iedereen haar kent. Oh, ik dacht dat... Net zoals het nieuw meisje dat Pussy Mouse zong bij uh, oh, Doris. Ja. ja. En echt? dit is gewoon precies hetzelfde. Maar het, het gaat nooit dat niveau meer Toen had je maar één net. En toen zat ja. iedereen gedwongen. 20 minuten naar push Poesje, maal. Ja, maar deze. Ja? Deze is wel de hele wereld overgegaan nu. Dat is wel waar. Dat is ja. wel mooi. Dat is wel weer gaaf. Dus uh, ja, de, die komt straks. Oh nee, die Oprah Winfrey Show is er niet. Maar die komt uh, bij dokter Phil. En die komt overal over de hele wereld. Mag ze vertellen dat haar papa astronaut is. Het is altijd toch wel weer mooi. Erg miljarden heeft het gekost. Miljarden. En dan zit het erboven. En dan, heb je een, dan zie je een conversatie tussen... De mensen, die gaan dan over van hoe voel je Ja, wel goed. Ja, ik ben blij om hier te zijn. Het gaat er helemaal nergens over, hè? Maar hoe is het nou? is wel mooi dan, geloof ik de zwaartekracht werkt dus niet. Nee? Dus als je nou een grote boodschap moet doen, dan voel je dat niet, hè? Nee, zou je Het gaat de andere kant op. Het gaat omhoog. Je loopt langs vol. Misschien... Af en toe moet je gewoon een tijdje op zijn kop hangen of zo. Nee, je moet zo'n dingetje er tegenaan hangen. En dan leegzuigen misschien. Ga Thomas, zeg. Zijn we weer op dat niveau verdaald. Dat is ja, echt niet ja. te geloven. Dat billetje. <laughs> Sorry. Ja. Maar ja, dat zijn wel allemaal dingen waar je over moet nadenken. Want die uh, Kuipers liet dus wel uh, demonstreren hoe het is om gewichtloos te zijn. En hij liet een plastic zak met thee zien. Die zouden dus na de videoverbinding gaan drinken. Maar je zag ook wel eens dat iemand toen zo'n uh, glaasje Sjudorans had. En het was één zo'n bol. En die gingen er gewoon doorheen. En, pff, lekker. Ja, dat is leuk. Dat die doen ah. wel eens zien natuurlijk. Nou, we gaan even op naar het uh, nieuws van... Uh, Nee, uur we zijn zo beter. terug. Ja, het nieuws gaat beginnen. ZFM wenst u allemaal fijne dagen.